De landen van de Europese Unie moeten stoppen met tradities als zwarte piet. Dat staat in een niet bindende resolutie die is aangenomen door het Europarlement. Elke vorm van wit superioriteitsgevoel moet worden vermeden staat in de resolutie. Van de Nederlandse politici stemden VVD, PVV en SGP tegen. En ook CDA-lid Annie Schreijer-Pierik drukte op de nee -knop.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM uit Zandvoort. I'm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 van voor de oorlog lag er nog en het was helemaal intact <Klacht> en dan hielden we fietsracies.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 op terug, ja, dat uh, zijn de, in, inderdaad naar de komen toen werd dat doorgepompt. Daarna, aan die overkant, schuin aan de overkant van uh, het huis van Termaat... stond er een mise van publieke werken toen tijd. Twee hele grote deuren, een, uh, ja, een beetje kasteelachtig gebouw... en aan beide zijden een uh, bovenwoning. En aan de ene kant woonde de familie Zwemmer... en aan de andere kant woonde de doodgraver van Scoper... met zijn gezin in die dagen...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 Aardappellandjes, groentelandjes. De nou, aardappel werd in die tijd uh, door het aardappellandje eigenlijk niet geteeld toen. Dus het werd hoofdzakelijk gebruikt als groenteland. En men hield er ook uh, kippen toen de tijd. En de varkensboeren zaten daar onderhand. Even, even dus. voor mijn, mijn plaatsbepaling. Uh, je staat met je rug tegen het hek van de begraafplaats aan. En je kijkt naar het oosten. Uh, ja, en je kijkt... Uh, er was een weg nog. die je, je kijkt zuidelijk eigenlijk. Ja, de, de Noorderduinweg liep vroeger door. Naar de Cordex? Dus vanaf de Tweede Spoorbomen langs ja. de cordex.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 Dus als maar als je dan langs de koreldex reed... aan je rechterhand... dan had je links had je die modderkommen. Uh, die stinkende dat, troep. Tegenover, uh, tegenover de, de, de koreldex... daar lagen de, de brokstukken nog... toen de tijd van het oude Entosterrein. terrein. Er zijn later die, die huisjes opgebouwd... in het de, de begin van de Celsiestraat. Die doodlopende straatjes allemaal. Maar toen de tijd stonden daar nog muurresten... over van die... Uh, nou zijn er een, van een aantal zond moeten te zeggen... wat is Entos...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 Want dat ging smeulen die zo. Het was misschien levensgevaarlijk, omdat het stonk uh, verschrikkelijk natuurlijk, maar... En je weet niet wat je voor kreeg, chemicaliën erin zaten? Toen de tijd keek men daar niet naar, want even naast de Corendix stond die verrefabriek toen de tijd...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 Nee, en voor de duidelijkheid, de Jacques-Péthijzenweg... die was er nog niet, de ontsluiting naar uh, de Noord. Nee, nee maar dus alleen de Noorderduinweg. Ja, eigenlijk hebben we nu nog niet veel ontsluiting. Want hè, we hebben nu ook alleen maar de Lineerstraat eigenlijk. Ja. Hè, want als er werkelijk wat gebeurt op dat punt... dan kan je in principe Noord niet uitkomen. nog. Er nee. is nog steeds geen tweede ontsluitingsweg. Nee. Heel vreemd eigenlijk. Huh? We gaan even naar de MUZIEK Ja, van Helentje van Capelle. Van ja. de, ook van de speeltuin, dat weet ja, je nog wel. Precies. Uh, we zitten weer helemaal in de sfeer, uh, lieve luisteraars. We zijn aan het praten met Ton Drommel uh, over. Uh, dat komt zo meteen aan de beurt. Uh, de groentetuinen uh, en de landjes uh, in de duinen. Uh, we zijn uh, een wandeling uh, aan het maken, uh, Ton. En we zijn uh, ongeveer bij de Koorodek. Zijn we beland. We zitten even bij de corodex nog op de Noorden duinen. Ga verder. Die tijd dat dus alles dat het heel noord nog het nieuwe noord nog onbebouwd was eigenlijk, hoor. Die die, die fabriceerde toen de tijd stekkers, stopcontacten, telefoons... flessen pakkingringen, pertinaxplaten en dergelijke. En, ja, die pakkingringen die stonden daar in grote vaten op die binnenplaats... en die zeilden zo mooi, die dingen. Dat waren van die ronde, ronde ringen allemaal, dus... Dus als we er in het weekend... in, er was niemand op die korodiks... Dan, uh, dan was het raak even met de jeugd in die dagen. Je was wel bezig, toen. Uh, Teerballetjes voor knikkers <laughs> maken van asfalt. En ja, we moesten wel. We hadden niet zoveel speelgoed Pieter, toen nee, in die dagen. Dus. Nee, dat is waar. En het zeilde dus zo mooi over die maar heen... als je die dingen kon laten springen op het water daar, hè? Maar je vader... Ja, die was daar nooit blij mee natuurlijk, dus, maar ja, mijn vader die hoorde dat meestal niet hoor, dat vertelde je niet. Wat deed jouw vader <laughs> trouwens? Mijn vader was uh, huisschilder uh, in, die, in die tijd, dus hij eigenlijk zo leven lang geweest hoor, dus daarom mocht ik dat ook absoluut niet worden. Want... We komen er straks op <laughs> ja, terug, daar ja, gaan, we gaan we nog even verder over. Wat ik ook altijd, uh, die Corendex in die 50 jaren, was echt een bloeiend bedrijf, er werkte verschrikkelijk veel zandvoerders in.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 Het uh, ja. was voor ons altijd wel leuk toen de tijd. En dat was zat te zien. En dan had je die Vullesbelt natuurlijk. En in die vijftiger jaren... ja dat was dat voor ons voor jongens was dat uh, prachtig om te spelen natuurlijk. Er lagen uh, matrassen, troepen, er lagen planken. Er lag allerlei rotzooi. Dus wij sleepten kapokmatrassen bij elkaar. En die bonden we met planken en, en ijzerdraad uh, vast aan elkaar. En die gingen de modderkom op. En dan met een stok erbij. En dan uh, was het peddelen daar. Hè. Dus, uh, en vind je er wel eens vanaf? Je viel er wel eens in ook. En die Pieter, die zakte natuurlijk op een gegeven moment. Want die raakte helemaal vol met water. Dus dan stond je er tot je knieën soms in. Dus. Stond je in die, die poepmassa? <laughs> ja. Wat zei dus. je moeder? Nee, die, die was daar niet blij mee natuurlijk. die kwam he, want, stinken thuis. Want een wasmezientje, dat, uh, ja, dat was ze wel. Dat werd gehuurd bij Nol toen de tijd. Maar ze waren niet blij met je natuurlijk. He, en dan nee. het was goed op een rekje voor de kachel. Met welke vriendjes uh. deed je dat, Tom? <laughs> uh, met uh, onder andere Henk Paap. Mijn vader zat in bestuur van de speeltuinvereniging toen in de tijd...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 Maar er moet ook nog wat gepland worden. Ja. En hoe ging dat dan?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 Nee, daar ben ik geen familie. Ja, als je ver gaat kijken, wel natuurlijk. Zijn we allemaal familie van blanke billen? Maar dan we gaan we even over de tuintje weer terug. Ja, ja we gaan weer.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 Planken vol met, met wekgoed toen de tijd. En sprongen wel eens een, zo'n wekdingetje open hè, door te verse mest gebruikt worden of niet goed gewekt. Dan, nou, dan wist je al wat je eten moest, want die, die, moest, op. die moest op eerst. Hè. Dat was heel belangrijk toen natuurlijk.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 En dan gingen die aardappelen op de handkar allemaal... en dan werden ze dus van daaruit gedistribueerd naar, uh, naar het Rooie dorpje, naar uh, Zandvoort Noord. En dan had iedereen haalde daar uh, zijn eigen portie vanaf toen de tijd. Dan gaan we gaan weer even naar de muziek, Tom. Mijn sperziebonen, die komen zo slecht op... en de spreeuwen vrienden de rode bessen op...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 ik heb spanazie, ik heb er koolraap, ik heb paradijs en ramanas. Ik heb aandijvier en augurken en tomaten in de kas. Ja, zo komen we met z'n allen de winter wel door. En aankomend jaar gaat de kop er weer voor. We smeren wonen, die, die komen zo slecht op. En de spreuwen vrienden de rode bessen op.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 En weer graven erin, dat die steeds dieper zakte. En daarboven kwam er nog eens een keer een te staan. Nou, dan had je plenty water. Eigenlijk zat 1,20 weg en de drum was uh, bijna een meter. Dus uh, je had uh, 60 centimeter water, zeg maar. Te staan. En daar kon je met een, met een put emmer uh, je, je, je water uithalen.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 Ja, ga door, er Ik zei, je moet er, uh, ik zei u, u moet er mist onder spitten. Maar ja, ja, op zijn zand voorzwaai, natuurlijk weer. Dus, uh, maar hij wist niet wat, mest, wat mist was. Ik zei, dat is mist, dat is koeienstront of varkenstront, dat moet eronder. Maar dat zag uh, de heer Tot niet zitten. Maar later met zakken, zwarte grond en alles. Uh, heeft hij dat wel aardig gered? Die meneer Tot, die, uh, die werkte. Uh,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 Wanneer komen de dispersiebonen, wanneer zijn die goed? Ik zei, nou, die zijn nou goed. Hij zei, kom nou eens bij mij kijken. Hij zei, er zit nog geen bonen aan. Ik zei, nee, dat klopt, Tot, want dat zijn aardappelplanten. <laughs> dus, <Heerlijk. laughs> maar goed, dat was het begintijd van die tuinen ook. En, uh, maar later ging het goed hoor, ook met, met, met, met, met de heer Tot en, en de heer Balledux. Want uh, ze hebben nog een jarige tuin erop. En... Ton, we komen alweer zo'n beetje aan het eind van het programma. Zie je ja, hoe je snel dit we gaat? Uh, ja, we gaan er erg uh, snel doorheen weer. Hè. Zo. Ja, als ik terugkijk op 40 jaar uh, tuincomplex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 Ik had het een tijdje terug, kwam er iemand langs bij mij is hij zei, Waarom heb je dat pompje zo laag? Hij zei, je staat veel te laag op de pomp of zo. Ik zeg, nou, hij staat te laag aan de pomp. Ik zei, voor een kind van vier jaar is het, is het hoog genoeg. Voor een kind van vier, heb je voor een kind van vier jaar dan een pomp geslagen. Ja, ik wel hoor. Ik dus, ik je zegt een keer niet leren. Dus de tijd herhaalt zich. Jij met de, je vader ja. de duinen in. nu met, met je zoon, maar mijn zoon was er niet zo happig op. En nu maar mijn kleinzoon, zoon, die, die vindt het weer schitterend. Dus, uh, ja, Tom, ik vind het een, een heel uitstekend uh, verhaal uh, okay. wat ze gehoord hebben.